Ik ben van mening dat die mailwisseling, want daar is de essentie van dit, van dit verhaal, een mailwisseling is die een wethouder niet voor zijn rekening kan nemen. Dus dat is de essentie van het verhaal en daarin steunen wij dus ook de uitleg zoals die er u gegeven is en de handelswijze van het college. Ik wil het daar dit moment bij laten en ik zie met heel veel belangstelling tegemoet hoe we, want dat is waarschijnlijk wel een punt... hoe we die twee onderzoeken uh, uh, toch wel even in relatie brengen met elkaar... Uh, mevrouw Keurensen. want dat is natuurlijk wel nodig. Moet ik even kijken hoe we daar dan inhoud aan geven. Maar wij uh, steunen volledig om meer openheid van zaken te geven. En ik wil ook gezegd hebben in, uh, dit, uh, in deze avond... dat voor wat betreft het CDA... Uh, en uh, de uitkomst uh, zien we tegemoet... Uh, voor Belen of voor METTES... Uh, wij op geen enkele wijze uh, beïnvloed uh, zijn. Wij hebben zelfstandig onze keuze gemaakt. Wij hebben in het afweging van het proces bij herhaling vragen gesteld. Wij hebben ook om kaders gevraagd. Wij hebben maquetten hier uh, gehad. we hebben informatie van de architecten gekregen. En uh, we hebben uiteindelijk, en dat is vanavond ook aan de orde geweest... Uh, zijn we veel verder gekomen met de uitleg over de juridische consequenties... van het feit of de Raad van State... Maar wel van mening of niet van mening was dat er een wijzigingsbevoegdheid een, een, een verplichting zou zijn. Die, drie, die, die 3000 meter wat aan de orde geweest is, is allemaal gepasseerd hier. We hebben er in commissievergaderingen uitgebreid over uh, gesproken. Uh, wij hebben als CDA onze eigen afweging gemaakt en wij zijn niet beïnvloed door wie dan ook. Wat dat betreft. En dat wilde ik als slot nog even duidelijk gezegd hebben. Dank u wel. Dank u wel meneer Metters Meneer Paap. Ik heb mevrouw Rietkerk ook gezien. Ja, dank u voorzitter. Uh, het gaat onderzoek steun sociaal zond voor het uh, volledig. Onderzoek dient wel van begin tot nu te zijn. Voorzitter, ik wil u uh, danken voor de beantwoording. Ik vind dat u een uh, juiste scheiding heeft gemaakt als voorzitter en als lid van het college. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Mevrouw Rietkerk. Ja, dank u, voorzitter. In eerste instantie ook bedankt voor meneer Demmers in ieder geval dat hij hier geweest is om uh, alle antwoorden uh, te geven, zover en zo goed als het ging en kon. Wij steunen ook het voorstel van de VVD van mevrouw Keurensen om naast het onderzoek van de burgemeester ook nog een breed onderzoek te starten over de hele gang van zaken Watertorenplein. Ik denk dat dat tien jaar is en nou ja, hoe dat verder zijn beslag gaat krijgen gaan we nog zien. En wij uh, steunen in ieder geval het college. En uh, nou, wij hebben ons ook niet laten beïnvloeden. En we hebben ook onze eigen keuze gemaakt. Dat wilde ik even zeggen. Dank u wel, mevrouw Rietkerk. Meneer Veltisch. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is vanavond uh, een hoop uh, gezegd. Uh, we hebben de nodige memo's gehad. Uh, het onderzoek uh, wat er komt is, uh, is juist heel goed... En uh, ik steun ook het uh, onderzoek van wat mevrouw Keurzen voorstelde. Omdat het uh, raadsonderzoek, dat is juist een heel goede zaak. Want uh, er is de afgelopen jaren toch wel wat naar een een ander, wat een hoop vraagtekens hebben. Dank u wel, mevrouw Veldwies. Dan tot slot mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Uh, om te beginnen met de vraag van de VVD. Ja, zeker steunen wij dat. Sterker... Dat was onze eerste reactie na het ontslag van de heer Demmers. Dat er dan maar een raadsenquête moest komen. Waarop ik ook onmiddellijk contact heb gezocht. Met de grivier die mij mededeelde dat wij daar geen instrument voor zouden hebben. Uh, daar hebben we dat ook gestokt. Want ja, als je iets niet hebt dan kun je er ook niet mee werken. En dat blijkt dus toch wel het geval te zijn, die mogelijkheid. Dus zeer zeker steunen wij dat. Laten onder zijn maar boven komen. Laat ook maar kijken hoe het hele traject gelopen en belopen is. En uh, voor wat betreft wat hier vanavond allemaal gebeurd is en wellicht nog staat te gebeuren. Uh, kan ik alleen maar mededelen dat gemeente belangen zich op haar positie zal gaan moeten beraden. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel mevrouw Van der Veld. Um, tweede termijn. Want ik ben iedereen in de raad bij langs geweest. Wethouder Demmers, heeft u behoefte aan een tweede termijn? Ja, dan wil ik het nog even over mijn ontslag hebben. Dus is dat ene feit wat ik niet kan noemen omdat het uh, onder de geheimhouding valt. Um, daar kan ik over verklaren dat dat een uh, ernstige aantijging was als het gaat uh, over mijn integriteit. En dat heb ik niet kunnen accepteren. Vandaar dat het uh, ontslagbrief uh, uh, getekend is. Um, dan kan ik nog het volgende door de haast. Haast gesproken is hetzelfde goed heb ik uh, geen uh, meldingsformulier kunnen zien uh, van integriteitsschendingen. Dat is waarschijnlijk niet uh, opgestuurd of niet gemaakt. Dat had ik dan wel willen zien. Uh, ik heb ook uh, eigenlijk een uh, advies van een advocaat gehad... Uh, dat uh, bij het openbaar maken van de mails... men een uh, weigeringsonderzoek moet doen... En een van de artikelen, 10 en 12 meen ik, uit de wet openbaarheid van bestuur... die geeft aan dat er uh, geen uh, onevenredige benadeling of bevoordeling mag zijn... ten aanzien van natuurlijke personen. En als u ziet met welke voortvarendheid de volgende dag... de pers is geïnformeerd, ik zelf uh, drie keer tot drie keer toe... ...de persverklaring moest wijzigen... ...omdat die vol stond met persoonlijke beschadigingen... ...dan uh, begrijpt u wel hoe ik me voelde. Um, dan heb ik u het volgende nog mee te delen. Achterleden van de Raad. Bij mijn beste weten regelt de raad het benoemen of ontslaan van een wethouder. Dat is hier niet het geval. Het nemen van ontslag is onder grote druk tot stand gekomen. De portefeuillehouder Integriteit stelde feiten en omstandigheden vast met betrekking tot mijn integriteit die voor mij onaanvaardbaar zijn en waren. Naar later bleken deze feiten en omstandigheden elke grond te missen. Ik kan hier niet verder over verklaren, wat ik reeds uitgelegd heb, omdat ik op betreffende documenten geheimhouding rust. Ik vraag hierbij de raad van de gemeente Zandvoort om het ontslag ongedaan te maken en het vertrouwen in mij uit te spreken tot het tegendeel blijkt uit documenten, meerdere onderzoeken en verslagen. Ik dank u wel. Mijn microfoon stond niet aan. Uh, dames en heren. De wethouder heeft aan u een verzoek gedaan om het ontslag uh, ongedaan te maken. En het vertrouwen uit te spreken in hem. Uh, dat is een verzoek aan u. Aan u als uh, bestuursorgaan uh, raad. Uh, en ik zit nog even te twijfelen of het een van de collegeleden wil reageren. Wethouder Bluis. Ja. Ook in tweede termijn, kort en bondig graag. En dan staan het aan u. Uh... Ja, dames en heren. Als uh, een van de collegeleden wil ik toch wel even kort re op reageren. We hadden afgesproken een open, transparant proces te volgen. Waarbij we de ambtelijke toets als basis zouden nemen. Gelijk Speldveld hebben we gecreëerd en daar hebben we. Door met u in raad in discussie te gaan, met kaderstelling aangewerkt. Als secundus heb ik aan alle kanten getracht en ook met u meegenomen, vooral in de beslotenheid, hoe het proces ten aanzien van de financiële haalbaarheid en het integraal aanpakken was geborgd in de besluitvormingen die u zijn voorgelegd. Volgens mij is dat heel ordentelijk gegaan en het was inderdaad echt een klap in mijn gezicht. Ik was nog bezig met, met u in gesprek te zijn. Dat ik dan moest constateren wat voor mailwisselingen er hebben plaatsgevonden. En wat dat op mij heeft gedaan. En toen heb ik ook tegen de heer Demmers gezegd. Heer Demmers, dit kan gewoon niet. Dit is bestuurlijk onaanvaardbaar. En dat, ik heb gezegd, en daar moet u goed over nadenken. Vervolgens heeft de heer Demmers, die had daar een andere mening over. Dat kan. Maar het past niet in hetgeen wat hij met u, met de initiatiefnemers, met het college en met de bevolking had afgesproken. En toen hebben we hem dus gezegd, Michel, dit kan niet. Hoe gaan we dit oplossen? Daarnaast waren er een aantal zaken aanstaande, de rechtszaak. En dat is op een hele normale discussie heeft daar plaatsgevonden. Er is niet gescholden, niet gevloekt, ook niet door de heer Demmers. We zijn allemaal rustig gebleven. En uiteindelijk heeft de heer Demers de conclusie getrokken. Dan zitten wij niet op één lijn met elkaar en ik zal mijn ontslag indienen. En zo is het gegaan. Dank u wel, uh, wethouder Bluis. Uh, als ik hardop met u meedenk als uh, voorzitter. Meneer Berends, u heeft de vinger omhoog. Ik heb, ik heb even een vraag, want ik word een beetje verrast door de vraag van meneer Demmers om zijn ontslag ongedaan te maken. Maar volgens mij kan hij alleen dat zelf maar doen. Want hij is degene geweest die ontslag heeft genomen. Hij is niet ontslagen. Um, dus ik zit nu even met de poot in de fles van hi hoe hierop te reageren. Daar wilde ik net een suggestie voor u doen, meneer uh, Berendsen. Um, u, u benoemt denk ik een van de onderdelen daarvan. Dat is ook essentieel, maar volgens mij bedoelt meneer Demmers te zeggen, en ik zeg dat maar hardop in het openbaar, is dat het vertrouwen in hem wordt uitgesproken en dat zou dan leiden tot een volgende stap. Dat is volgens mij de kernvraag die meneer Demmers neerlegt. Dit is denk ik de essentie. Maar meneer Demmers zit achter mij en als ik het onjuist samenvat, dan hoor ik het graag. Uh, en dat is aan, aan u, aan uw raad, of u dat wel of niet wil doen. Want uw raad beslist over hier zelfstandig over. Meneer Berendsen. Ja, ik, ik, ik zit even te worstelen met wat dan de juiste procedure zou zijn. Want ik zou dan zeggen: van uh, meneer Demmers moet zelf dan maar zijn ontslag intrekken. Dan hebben we weer een nieuwe situatie, waarbij dan een situatie ontstaat, waarbij dan. Uh, het college wel of niet het vertrouwen in meneer Demmers opzicht. Uh, en dan hebben we daar denk ik een stemming over. Volgens mij zou het zo moeten zijn. Ja. <laughs> Iemand anders nog? Want uh, er zijn in dit uh, gremium altijd meerdere mogelijkheden om naar Zandvoort te komen. Om het maar eens anders te zeggen. Meneer Sandbergen. Nou, voorzitter, uh, het verrast een beetje. Ja. Betrokkenen heeft uh, zelfs zijn ontslag ingediend. En volgens mij kan het dan niet zo zijn dat uh, de raad uiteindelijk uh, zegt van we accepteren dat ontslag niet. Want daar komt het dan in feite op neer. Dus krijg je eigenlijk een situatie waarin de betrokken politieke partij... ...een wethouder moet voordragen aan de raad. En uh, ja, of dat dan de heer Demmers is of iemand anders... ...dat is dan een zaak van de betrokken partij. En uh, ja, dat lijkt, me, dat lijkt me eerlijk gezegd de procedure die, uh, die dan in gang gezet moet worden. Zoals ik al zei, er zijn meerdere wegen om hier later, wel of niet, of nu over te praten. Maar nogmaals, dat is aan u eh, hoe u daarmee omwens te gaan... en of u dat op dit moment wilt. Nou, voorzitter. Ja. Dilemma. Uh, uh, uh, um, iemand die ontslag neemt heeft een, uh, uh, een opzichttermijn van 30 dagen. Dacht ik, hè, als ik het goed heb. Uh, wanneer uh, verlopen die? Precies. Morgen. Morgen. Wanneer? Ik Uit mijn hoofd... Uh, 9 of 10 november. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat is... Meneer Paap. Dames en heren. Dames en heren. Meneer Paap heeft het woord. Ja, voorzitter. Dus uiteindelijk is hij uh, uh, nog steeds wethouder voor de wet... Dus als hij zelf uh, uh, zijn ontslag intrekt, uh, dan kan dat volgens mij. Want het is, uh, hij zit nog in zijn uh, opzichttermijn, lijkt mij. Ja, ik weet niet hoor. Juist zichzelf, hey, er zijn meer wegen naar Rome of naar Zandvoort. Maar volgens mij uh, zit die mogelijkheid erin dat hij dat kan doen. Op die manier denk ik. Ja, ik weet het niet. Nou, dit is ook een variant. Ik ga het echt niet makkelijker voor u maken... Mevrouw is het misschien pas, een idee om even te schorsen dat iedereen hier over na kan denken? Ja, u ook? Uh, maar wat, wat, dan wil ik echt van u weten waar ik over na mag denken. Want volgens mij is dit een vraag die aan u raad is neergelegd. Ik heb namens het college daar expliciet een aantal dingen over gezegd. Dus laten we elkaar niet voor de gek houden. Maar dan, ik wil overal over nadenken, maar dan ook gericht. Ik kom zo bij u, meneer Kramer. Even nadenken over wat we met de suggestie van de heer Demmers moeten. Oké, okay, meneer Kramer of mevrouw Van Geureltson. Ja, ja, voorzitter, dank u wel. Uh, heel, heel kort eigenlijk. Uh, ik hoor net mevrouw Van der Veld zeggen dat zij uh, nog in beraad wil nemen... hoe zij verder gaat als coalitiepartij. Is dat hier een onderdeel van? Mevrouw Van der Veld. Oh, ik, ik weet niet hoe uh, De Nigerin toe kunt spreken over iemand... maar dat hier vind ik niet echt een benaming voor meneer Demmers... Maar. U het hele gebeuren waarschijnlijk, snap ik hoor. Ja, ik... Natuurlijk is het voor ons van belang wat er vanavond verder gebeurt. En ik, wij kunnen ons dus nog steeds niet uitspreken wat wij zullen doen. Ik weet dat u daarnaar zoekt. Nou kijk, voorzitter, het is natuurlijk wel essentieel. Morgen gaan we de, de algemene beschouwingen uit, uh, oplezen. En uh, het is wel cruciaal om te weten of er dadelijk nog een coalitie uh, is of, uh, of niet... U zult altijd een coalitie houden, dan zal het een minderheidscoalitie eventueel zijn. Maar ik denk niet dat nou de algemene beschouwingen afhangen van wat GBZ als besluit neemt... wel of niet coalitie ondersteunend te blijven. Dat lijkt me heel lastig, maar ik... Eh, ja, ik Vervol, dus. Ach, okay. voor vijf maanden. Moet het Goed. Um, ik, eh, ik heb niet zo'n oplossing, maar ik ga er wel even... ...indachte wat mevrouw Van der Plas zegt over nadenken. Ik schors voor vijf minuten, dan kunt u zelf ook uw gedachten even opmaken. We schorsen vijf minuten, dat betekent dat we tien voor half twaalf... ...en dan zitten we ook bijna aan de eindtijd, hier heropenen. Ik schors de vergadering. Een de de kijn van amper 18 jaar. Die, o zo graag getrouwd wou zijn, haar uitzet was al klaar. Ze kreeg een man te pakken, een grijze kapitein. Die gaf de pijp al snel aan Maarten, want ze knuffelden een pijn. Karolientje, Karolientje, Karolientje in een man. Karolintje, Karolintje krijg nooit genoeg ervan. De tweede had een apotheek en op de bank. Maar plotseling de derde week werd hij ontzettend krank. De pillen uit zijn winkel, die Caroline gaf, die maakten hem steeds bleker en zo legde hij.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 zou het daar zijn? Nog zo nat, nog zo kiel. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op het verhoud? Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het miserig, mister en koud?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 ook nog voor hebben gebruikt. En daar is dat ontslag is gevallen. En dat is de politieke consequentie die toen genomen is. Waar het college voor 100% achter staat. En achter blijft staan. En dan zijn de consequenties. Daarna. Die zijn dan voor u. Want u moet hier daarover beslissen dan. En beslist u daar maar over. Dus wij blijven achter het punt staan. Het feit dat wat de heer Demmers. Wat daar gebeurd is. Dat we dat niet kunnen accepteren. Daar heeft hij vervolgens de conclusie uitgetrokken dat onze bestuursstijlen zo ver uit elkaar liep en dat hij ontslag heeft genomen. En dat kan niet nu zomaar weer, dat, kan wel, dat kunt u wel willen, dat kan niet anders betekenen dat het dan consequenties heeft voor de samenstelling van het college. Goed, dus dank ik, wel. ik denk ik, gewoon heel duidelijk. En als u dan Mevrouw. zegt van dat dit college dan maar iets. Op, dat, dat dat dus de problemen geeft om hoe wij verder moeten. dan gaan wij ons dan over beraden. Maar we zijn, staan hier verzandvorderd. er zijn dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen. En dan zult u aan de bevolking moeten uitleggen. wat u daarop besloten heeft. Dank u wel, meneer Bluis. Mevrouw Vriekek heeft een vraag ter verduidelijking. U zegt dus eigenlijk. dan legt het college de functie neer. Dat ja, is wat u zegt. Wij... Wij, laten dus dat, wij, gaan, wij, wij willen van u horen hoe u erover denkt. Wij, ons, ons standpunt is duidelijk, denk ik. Dus? Ja, dus, als, dus wij, wij zullen niet accepteren dat, dat de heer Demmers weer in het college komt. Nee. Dus. Want dat, dat hebben, we al, hebben we al. Maar de heer Demmers heeft zelf ontslag genomen, omdat we verschillen over de bestuurstijl en hoe we daarmee omgaan. Dank u wel. En dat is, nou, besluit is genomen, daar kunnen wij niet op terugkomen. Dan krijg je dus de beeldvorming die niet gewenst is. Dank u wel, meneer Bluis. Meneer Cohen u heeft een vraag ter verduidelijking. Ja, ja, ja. Ik snap er helemaal niks meer van. Want als, als we het hebben over het wel of niet door de beugel kunnen... Ja, dat blijkt toch uit een onderzoek. Of vergis ik u daarin? Ja, ik kan weer gaan herhalen wat er gebeurt. Dat is wat de reden is van het ontslag. Nee, u hoeft niks te herhalen. Het gaat om het feit. Gaat het wel of niet door de beugel? Daar gaat het om. Nee, het gaat niet en, en, door de het, het kan dus niet door de beugel. Dan heeft u toch al een oordeel uitgesproken. Hè? Waarom het onderzoek dan? Dat, dat onderzoek, dat, nou ja, ik ga het niet herhalen denk ik. Het onderzoek is, is heel duidelijk om te kunnen bepalen van wat zijn de effecten van wat er gebeurd is. Wat wij dus niet hebben goedgekeurd. Waarop de heer Demmes vervolgens ontslag heeft genomen. Wat voor consequenties dat heeft... Voor het verdere proces van het Watertorenplein. Daar gaat primair het onderzoek. U heeft dat nu uitgebreid, het onderzoek, want u wilt het hele traject in ogenschouw nemen en daar gaat het nu om. Nou, het effect kan ook nul zijn. Goed, en dan? Maar dat doet niet af aan wat er gebeurd is. Wat ja, er gebeurd is. is, is gebeurd dus u heeft al een beslissing genomen. Meneer Demmers, eruit. Goed. Dit, dit leidt niet tot een verdere verduidelijking. We gaan in herhaling. Mevrouw van der Plas, wilde u nog iets zeggen? Nou ja, ik wilde alleen even toevoegen dat... want de heer Cohen kwam ook later binnen... maar dat buiten kijf staat... dat de e-mails die verstuurd zijn... dat dat gewoon niet, uh, dat dat niet kon. Goed. Maar dat, is, uh, dat hebben we het ook over gehad. Ik constateer dat er vanuit uw raad... op dit punt geen eindsluitend beeld is. Er ligt geen motie verder meer voor. We zitten in herhaling. Ik rond af... Dit agendapunt is daarmee voldoende besproken en ik ga de vergadering sluiten. Ik dank u voor uw inbreng en geef u nog iets mee. Mag ik nog uw aandacht? Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen weet namelijk hoe hij die van een ander moet oplossen. Ik dank u wel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 Misschien een op deze keer. Al die automobilisten moeten. Al was het dan een wielkleb of een boete. Toch eens weer deel gaan nemen aan het verkeer. En voor de derde keer kom ik weer aan gereden. Is een en is een heel klein plekje vrij. Het is inmiddels al weer drie kwartier geleden. Ik had nog tijd gehad om me te verkleden. En ik ben helemaal zo blij dat ik rijd. Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. En voor de keer Dit was eh. Uh... De raadsvergadering op zand Zandvoort. Ik wil u graag bedanken voor het luisteren. En ik uh, zie u graag morgen om 8 uur weer terug voor de raadsvergadering. Er wordt de techniek weer gedaan door mij, Casper Geuranson. Bedankt voor het kijken en... Uh,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 Dat je dan ja, je open gaat stellen en bijbel, in de Bijbel gaat lezen, maar ook boekjes daarvan gaat opzoeken. En uh, daardoor kom je meer in aanraking met de derde persoon van de heilige, die de heilige geest wordt genoemd.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 It Mijn einde komt. Zal toch mijn zieluloflied blijven zingen? Tienduizend jaren. Zegen ons wees ons genade licht over ons uw aangezicht, Zoals de zon met al haar stralen Otsteed in over.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 is for I'm